Tegenstanders van het Westvoorstel zeggen dat de ouders het recht hebben om hun keuzes voor hun kinderen te maken. Zij vinden dat politici zich daar niet mee moeten bemoeien. Cabaretier Richard Groenendijk heeft de Polyfenario gewonnen. De cabaretprijs van theatervereniging VSCD. Hij kreeg de prijs voor zijn programma Alle Dagen. De jury noemt Groenendijk een cabaretier die zijn vak volledig verstaat. De talentprijs Nederlands Hoop ging naar Ali B. Voor zijn programma Ali B geeft antwoord.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 Welkom bij de Echte Jan en Radio van Poon. Mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Eemskek. En beeld geluid heb je op echtjan.nl en Op Twitter is Echte Jan en je kunt natuurlijk inbellen voor Echte Jan Radiospel. Het gratis telefoonnummer is niets anders dan 0800 1121 en 0800 121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de rechtspraak in Nederland. Zuigt apenballen. Zo is dat. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus... Is de wieg een grote flop? Zijn de straten van de zuidelijke steden overspoeld met dealertjes? En wil geen enkele gemeente in het land iets te maken hebben met dit onzalige idee? Maar zet je het wel gewoon door? Trouw staatssecretaris Vet Teven, dan ben je Jan! Een ontzettende, ontzettende Johan! johan. Nou, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Ja! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ah, daar hebben we weer Fredje Teven. Dan moeten we als overheid in eerste instantie wel aan de kant van de goed burger staan. En niet aan de kant van de boef. Zo simpel is het. Nog een paar seconden geleden werd Fred nog voor een enorme Johan hier uitgemaakt. Maar we kunnen hem nu alweer op het schild hijzen. Want Fred vindt dat het dode risico is dat inbrekers nou eenmaal nemen. als ze hem bij iemand binnensluipen. En daar heeft de Teven natuurlijk helemaal gelijk in. Op zouten met het gejank over die zielige boefjes die er ook allemaal niks aan kunnen doen. Want als je niet tegen pijn kan, moet je thuis blijven. Fred is dus naast een enorme Johan, een Major League Jan. De teef? De teef. <lacht> Vond je leuk? Nee dat dat is zo raar. Iman Ja, maar dan hebben we het over problematiek en dan hebben we het niet over de allochtonen. We hebben het dan bijvoorbeeld een heel recent en goed voorbeeld vind ik. Uh, hoe komt het dat het vaker voorkomt van kinderen van Turkse kom-ap? Nou... In navolging van de, de, de Belgische kranten morgen is er dus nu ook een uh, mevrouw Akel, een, een, die, de PvdA-raadslid, die het woord allochtoon wil afschaffen, Jan. Oh, mijn uh, ja, god. Ja, het is ah, een, uh, een zinloos idee met een al heel vaak gevoerde zinloze discussie. Je zegt nou gewoon allochtoon tegen allochtoon, autochtoon tegen een autochtoon. Dan is het nog niet duidelijk genoeg is, dus zeg je er nog wat bij. Het afschaffen van een woord helpt niet tegen de achterliggende problemen. En de PvdA is weer terug, mensen. Ja, hoor. Ja, maar dit is toch ja. inderdaad echt weer ja. de oude van PvdA. Nou, nou ja, dat was in België ook al, voor een paar weken geleden. En dan gaan ze heel moeilijk ja. uitleggen dat het allemaal wel kan. En allochtoon is een containerbegrip. En het is allemaal kwetsend. verzameld namen, noodloos, kwetsend en uh, ook mensen die hier al drie generaties weet ik maar ja ach alsjeblieft op weet oh. ik Weet je, het is, altijd, het is altijd heel zielig, allochtoon, maar dan schap je het woord. dan zijn we allemaal Nederlanders. Nou, en dan moet er iets gebeuren, want dan gaat er iets niet goed. Stel, bij de jonge allochtonen kinderen gaat het niet zo lekker op school, wat zeg je dan? Het gaat bij de Nederlandse kinderen niet zo lekker op school. Maar dat Nederlandse kind, u weet wel. U die, weet wel, die, met, die, die, die, die, die niet eigenlijk... Niet, die helemaal noemd mogen worden? Die, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja neem ja. die noemt dingen bij de naam, wat een gezegd. Dus uh, mevrouw uh, Akel en de enorme eikel. Qué huh, enchoten. De autoriteiten die que no tienen. Yo creo que la mano escondida también de Holanda. Ja, precies. De soap op de apenrots, die blijft maar verder gaan. De ontslagen premier van Curaçao, Gerrit Schotten, die weigert te vertrekken. Ja, gekke Gerrit, die zegt dat er een staatscheep aan de gang is, gesteund door Nederland. En wat hij natuurlijk niet helemaal begrijpt, is dat die boevenkolonie van ons is. En hij dus ook. En staatscheep is namelijk dan onmogelijk, vriend. En nou ook, Grot, want anders kan je twee, die twee jaar wat geld van onze belastingpoed op je corrupte pen schrijven. Wat dacht je ja, nou van jou? dat zou nou, jou Nou ja, ik wel, wel, he? wel geestig. ik vind dat iemand zich dus verschanst in een van de ja, middeleeuwse grotten. daar ja, Amsterdam, een fort Amsterdam, ja, het fort met, met, met zijn drie getrouwen met Heb, een, een kruisboog. Hebben wij niet een JSF hey? die we moeten testen? Oh, maar dat kan je niet voor het Amsterdam ja. wegblaffen. Dat is ja, mooi hoor. Ik ben daar geweest. Dat is hartstikke mooi. Oh, dat hartstikke en je een braw, moet we moeten gewoon even een klein korps waar je niet uithalen. Dat is gaat makkelijk. Dan is het nu de ruïne Fort Amsterdam. Ja, de ruïne Amsterdam. Uh, Kleine update van onze hoofdgast, die zit vast in een tourniquet in het radio 1 gebouw, Jan. Wat is een tourniquet? Dat is zo'n uh, draaidingetje waar je de helmetjes niet binnen wil. Nou, kan er ook niet Dat is de Ompaloomba samen, dat is wel geil. Maar goed, we gaan verder met. Emil Roemer. Of vak voor 12 september. Het ziet eruit dat een stem op de Partij van de Arbeid, dat je daar de VVD-gratis en Oh, ja, dat voelt als een mes in de rug. Ook een wijze les voor mij. Ja. Ja. even leek het erop dat de Maoïsten de macht zouden grijpen bij de verkiezingen. Maar door het gekloosviool van Emiel won de partij uiteindelijk helemaal niks. De Royal gingen er deze week goed voor zitten om het daar nou kwam. En het komt als volgt, Jan. Door de peilingen. Eerst de PvdA. Geen woord over een uh, fractievoorzitter die misschien even niet helemaal scherp was. Geen woord over eigen fouten. Geen woord over holle one-liners. Het is één groot afschuiffeest, Jan. Op de peilingen, op de PvdA. Oh, ja, die bloedmul van de Samsung. Die mes van... in de rug gestoken. Het is tuig. Het oh, is per... Oh. Nou, ik vind Emiel, ik verliet hier wel mee... dat hij toch deze week alweer een Johan is, Jan. Dat dacht ik wel. nee, ja. door de Johan. Jan. Ja. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan Echte Jan, of Johan Echte Jan, of Johan... zo. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, zegt luisteraars... Uh, we zouden deze week komen met Arabist Hans Jansen. U kent hem wel, de man met de grijsbaard en de... En de en Ken en je het niet bodemurtje. van Hans Jansen die zou komen? Ja, die kwam dus niet, nee? want Hans Jansen die zit in Groningen... want die dacht namelijk dat Echte Jannen, hij is hier al eerder te gast geweest trouwens. Maar ja, goed, uh, oude domme, uh, doet wat met je. Uh, uh, overdag was... Hij zegt, Hé, uh, ja, uh, hey, we komen op maandagochtend om twaalf uur. En dan, uh, ja, dan is hij er dus niet, en dan horen we dit. Toen denk je: van, nou, wat gaan de echte Jan dan doen? Gaan ze twee uur aan elkaar's balletje zitten? Nee! Nee. Wij hebben namelijk gewoon een andere hoofdgast. Zou ik vertellen wie? Ze staan in de rij ja, nee, te komen. Maar echt, waar is die man? De je dan de, ja, ja, is die die zit vast in de Oempeloepen. Oh, die zit in de in, in de, de Tunik. Ja, dus daar hebben we een nieuwe gast in, in een half ja. uur. Zit hij in een draaideur? Nou, nou, nou, nou, nou. En trouwens, mensen, Bobby Ieren komt over de telefoon. Dus alle mannen die nu al met de broek op de, op de, op de knieën eh, naar de webcam zitten te kijken. Het wordt er niet veel beter op, want Bob is aan de lijn. Nou, ik bedoel, niet aan het afvallen, maar aan de telefoonlijn. God, wat blijft die gast? ik ja, nou, je... gaat er wel nergens over. Ik zit te denken dat een stukje muziek moeten doen. Dan maar hij heeft hem al volgesteld, trouwens. Nee, oh, sorry, nee, dat zou jij ook doen, Jan. Uh, weet je wie het is, dames en heren? Uh, Kras, Klaas van Kruistum. Ja, en dan denk je, ja, Wie, hoe is, dat? Is, wie dat? is dat nou weer? Dat nou, is, die komt nou, ja. nu aangerend van Radio 3, want daar is hij nou een presentator en programmaaker bij de EO. Een even onverwachte als welkom hoofdgast. Je zou bijna zeggen, een geschenk uit de hemel, als hij ermee maar uit die licht wilde komen. Ja, gooi er maar een kootenplaatje plaatje ja, We, gooi okay. maar een We wachten wel even op Klaas. Ja, kan klaas, klaas, kan, er, een kan er, klaas. er even iemand in de muziekje Ja hoor, Oh, dan. niet dit plaatje Nou ja. Het is een hartstikke leuk plaatje. Eh. Ja hoor. Lekker hè, dan heb je dus een, heb je dus een vervangende hoofdgast nou, en die nou, ja. zit dan vast in een draaideur. Ik vind het een heel raar verhaal joh maar wat? Oh, ja, ja. Oh, hij staat nog open. Ja. Waarschijnlijk, wat is dit voor tering? Dat is muziek bij echte Jan en normaal praten we daar gewoon dwars doorheen. Omdat we graag willen dat het afgaat. Maar ja, we moesten even wachten op onze hoofdgast. Dat is natuurlijk niet die, die, die, die, die oude seiker van Hans Jansen. Hans zou best een oprecht misstand kunnen zijn. Oh, ja, ja. Ja, misschien. Maar we hebben niet zomaar een vervanger. Nee. We hebben niet een of andere lul uit de radio getrokken... Nee. Nee. om hier de boel te komen vervangen. Nee, dat is zeker niet. Klaas. Klaas van Verkruistem van de EO. Ontzettend <throat> gezellig dat je er bent, nou zeg. Dankjewel. Dank je wel. Ja, je dacht natuurlijk wat gebeurt. Nou, word ik zomaar voor zo'n groot programma uitgenodigd. Nou, maar we zaten ja, echt met ons ja, hand in ja, ja, de haren, ja, uh, De wannop was jullie nabij en uh, ja. Uh, ja, ja, prima. Je hebt net 3FM gedaan? Zeker. Ik wist helemaal niet dat EO 3FM deed. Gast. Ja, gast wat. Ja, nee, Ga, maar, gast, maar, ik, maar, gast maar, wat. Hij praat het taal, hoor je dat? hij Gast. Nee. nee, maar dat bedoel ik. Om dat drie vier een beetje hipperig. Ja, nou, dat durven wij niet, doen. We hebben geen zo gekke galmpje stem, nee, krijg je dan? Echt. Maar ik las je had al eens een tweet berichtje gestuurd met uh, de messiers komt over water aanlopen. Ik denk echt, nee. Oh. Ja, jij zit bij de, EO. Ja, ja. nee, maar ik bedoel, hou eens op dan, Gewoon. Jullie houden er maar nou nooit mee op. Hoezo? Ik, ik, wat doe ik dan? Nou, dat begrijp U ik. U zei, glori dag in, dag uit. Ja, nee, je kan hem ook van ander kanaaltje zetten. Nee, helemaal Ik Vind het namelijk enig. Oh, je. <lacht> ja, nee. Maar, maar, altijd weer die twee kanten ik heb aankomen, dat dus we hier ze nog uitgebreid over hebben. wat doen wij namelijk altijd? Eerst een blok actualiteit. Jan, pak een actualiteit voor Klaas. Vandaag werd er gedemonstreerd bij de Fransen. Oh, je weet dat we actualiteiten doen. Is oh, je nou met een heel moeilijk hoofd. Oh, weer... god, we hebben natuurlijk geen kranten ja, lezen hier. Sport nee. heeft Luister, ik heb wel een krant gelezen. Absoluut niet. De NRC. Oh. Meestal lees ik de Volkskrant. Ik heb even een keertje gewijzigd. Ja, dat is toch niet erg? Dat mag toch? Ja, zeker. Nee. Dan is er ook helemaal ja. niks aan de hand. Hey, vandaag werd nou, er uh, nee. gedemonstreerd bij de Franse ambassade in Den Haag. Uh, een boze moslim stonden daar. Die waren nog steeds ontzettend kwaad over die film... ...de innocence of moslims en de cartoons. Wat vind je van om daar dan nu nog te gaan demonstreren bij de... Frans Franse ambassade? Frans. Ja, natuurlijk met die cartoon in dat... Ja, ja, ja, Wat ik daarvan vind? Ja, je ziet die niet voor niks. Ja, ik... Uh, de... Ik, ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Eh, ook omdat ik, wat ik wel gelezen heb ergens... is dat het zeg maar, ook een mix is van dat er vaak al onvrede is in het land... en dat ze vervolgens dat als aanleiding gebruiken om te gaan protesteren. Dus het is eigenlijk best wel diffuus. En ik heb het gevoel dat de media soms het weer op één hoop gooit... waardoor het lijkt alsof de cartoons de enige reden zijn... waardoor zeg maar, die rellen zijn ontstaan. En dat is volgens mij niet zo. Nou, ze staan bij de Franse ambassade, natuurlijk, die Charlie Hebdo... Hoeveel? Jarlie Hebdo. Nee, maar ik bedoel hoeveel mensen. 200, ja. nog wat. Er waren, waren, waren, waren er niet drie. Nee. Uh, met vrouwen gescheiden, dat vind ik altijd wel mooi hoor. Uh, uh, Vrouw is stonden aan de andere kant van het pleintje, man aan de andere kant. <laughs> en uh, ze waren allemaal aan het gillen dat ze wilden sterven voor Mohammed. Uh. Vind je dat wel in, Klaas? Sterven voor Mohammed? Heftig. Ja, dat is vrij heftig, toch? Dat zo weet je het dat je dat jezelf ja. weet je toch niet gauw zeggen? Sterven voor, nou iets om, hè? Jezus of zo. Nou ja, de... En, en het gevoel dat, het ook, dat ze het ook echt zouden doen, dat, dat, dat uh, het is natuurlijk niet bij allemaal. Wat had jij, Jan? Had jij die indruk ook dat, dat, dat dit groepje... Ik heb dat... daar laatst een documentaire over gezien, trouwens. Oftewel. De chauffeur van uh, Bin Laden. Ik ben even vergeten wat de titel is van die documentaire, maar... Het heet niet Hans Janssen, kom naar echt die want hij kwam... Uh, <laughs> nee. Hij zegt, is man iets inhoudelijks aan vertellen? Ja, de documentaire gaat over uh, de, de ex-chauffeur en lijfwacht van uh, Bin Laden... die op een gegeven moment uh, de uh, afstand van heeft genomen... in de gevangenis zat toen uh, de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen... En, toen hij uh, dat hoorde, zo geschokt was... dat hij besloot uit de school te klappen. En na verluid, althans dat stond in die documentaire... heeft Amerika zelfs even gewacht met het invallen in Afghanistan... omdat hij allerlei informatie had over bijvoorbeeld... de geheime grotten van Bin Laden en meer van dat soort dingen. Um, en en nou ja, dat gaf ook wel een inkijkje in uh, nou, zo'n vorm van indoctrinatie... dat de mensen op een gegeven moment echt zover komen... dat ze dus daadwerkelijk klaar zijn om te sterven voor een bepaald doel... Um, ja, ik kan daar niet zo goed bij. Nou, het schijnt ja, ja, vandaag, dat hij trouwens ja, vandaag, bij het uh, Centraal Centraal Station in Amsterdam... Uh, daar, uh, bij, de, bij de parkeer... dat uh, bij de, bij de taxi-chuffeur uh, taxi is geworden in Amsterdam, heb ik gehoord. Dat, wat is dat? Wat nee, nou? de chauffeur van Milan. Ja, nee, ja, hij is wel taxichauffeur, maar, Je... niet, maar niet daar. Nee. Oh, niet in Amsterdam? Nee, nee. Oh, nee, maar nee. Is er is veel gedoe daar. Nee, nee, dat is hem niet. Oh, Sterker nog, hij, niet. Was, uh, hij moest de taxi verkopen. Zo eindigde de documentaire, omdat hij uh, niet rond kon komen. Dus het is een beetje sneu Hé, hey, we zitten in de formatie. Uh, hartstikke mooi, PvdA en uh, VVD zijn lekker met elkaar aan het knuffelen. En het fijne was, tenminste, vond de, bijvoorbeeld de D66... dat er de koningin buitenspel was gezet. Eindelijk. En nou hadden mens. we... Een relletje, want Van Miltenburg, de nieuwe uh, kamervoorzitter natuurlijk in de Tweede Kamer... ja die stuurde de twee fractievoorzitters voor, dus, voor, voor een beleefdheidsbezoekje aan ja. de Queen. Ja, iedereen uh, in paniek, want nou. uh, de Tweede Kamer had uh, net zo uh, de eigen regie in handen... en vervolgens uh, toch weer die koningin erbij. Ja, vind je ervan? Ja. oude uh, mensen hond. Ik heb er echt, ik weet je, je, je, we weten eigenlijk ook niet precies wat er nou gebeurt... Uh, in die gesprekken met nou, de koningin. Het is, natuurlijk, het is natuurlijk gelul, Klaas, want een beleefdheidsbezoekje... Da, daar zit, nee, daar dat, zit dat beter, zit beter niet op te wachten. Nee, ben ik ben het helemaal met dus je eens. Je zit echt niet met de koekje, ik, oh, wat gezellig, hoe gaat het met ik je Ik bedoel meer beleefd. hoe het ging, zeg maar. Ah. He, er komen mensen bij de koningin, er wordt gepraat, er wordt geadviseerd... maar niemand weet precies hoe het zit. Waarom niet, hè. Nee, nee, nee ik precies. Nou ja, ik, krijg, ja. begrijp, ik begrijp, op zich wel dat ze, dat ze een beetje zenuwachtig worden van het idee dat de koningin er alsnog via de achterdeur dan weer bij betrokken wordt. Maar dat is een beetje vreemd, hè? Want twee dagen was die van Miltenburg dus de Kamervoorzitter. Ja. En hoepe de poep, ze tot de stoep, maakt ze ja, dit. Ja, kom op, zeg maar, geef haar ook even een beetje slecht, ja, een beetje allemaal, ruimte. Een beetje ruimte. Ik bedoel dat je, je een keer verspreekt of dat je zegt, weet uh, ik veel meneer tegen een mevrouw, dat kan allemaal wel. Maar dit is wel eventjes, dit is wel tegen de wens van de Tweede Kamer ingaan. Nou, dat zet... was nee. redelijk snel uitgelegd, hoor. Toen ze helemaal zei van, uh, nee, maar dat is een beleefdheid. Ja. Zei de Kamer, oh, maar dat geeft het niet, hoor. Ach, <woos> <laughs> ja, maar jezus Christus, daar troot ja. toch helemaal geen hond in? Ah, ja, ik wel, hoor. Dat ja, nee, maar ik bedoel, de rest is helemaal geen wat, wat, Maar wat, wat denk jij dan dat er aan de hand is? Ja, wat denk jij dan? Nou, ik Ik bedoel, De koningin bemoedt zich enorm met de politiek in Nederland... zonder dat ze ooit democratisch gekozen is. En uh, dit, dit is gewoon met de dichte deuren wat ze vroeger deed. Maar je, je, je, je zegt dus eigenlijk... de koningin heeft er indirect voor gezorgd dat... Uh, uiteindelijk twee mensen weer op bezoek gingen bij haar majesteit. Nou, ik denk dat uh, Mark Rutte uh, mijn van Miltenburg partijgenoot heeft gezegd, het zou wel fijn vinden om heel even bij de Queen langs te droppen. Denk je dat Mark het fijn nee, zou vinden? Nee, zeker weet. Hoe zou nee, Omdat Mark Rutte hiervoor al heeft gezegd toen hij werd wat aangenomen om uh, de koning buiten spel te zetten, ja. dat hij dat heel onverstandig vindt omdat namelijk de, de Tweede Kamer dan de regie in handen krijgt, wat eigenlijk betekent dat het nog veel langer duurt dan normaal. Maar, en is ja, die, zou je vrees um, terecht zijn trouwens? Dat zou best eens kunnen. Ja, he? daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Hey, trouwens, over die nieuwe kamervoorzitter gesproken... vond je ook niet dat mevrouw Ariepet het had moeten worden? Ja, leuk. Omdat ze oh, zo'n uh, lekker allochtoon leuk wijfje oh, is. een leuk mens. heb ik geen mening over. Oh, Daar nou, heeft hij ook geen mening over. Nou, nou ja, ik heb nou ook ook. niet direct, trouwens... Nee, maar omdat, omdat uh, dat werd toen gezegd, hè? Van, ja, maar dat is hartstikke leuk, want die mevrouw heeft uh, Mark aan zijn roots. Dat is toch leuk dat die dan de kamer voor zit? Ja. Dat ja, is als je maar... zo'n leuke uh, burgemeester hebt in Rotterdam. Volgens mij is, is zo iemand toch gewoon een procesbegeleider en uh, verder uh, prima. Als die gewoon weet hoe dat moet, dan is dat toch prima? Gewoon de beste, klaar. Ja, dat lijkt me ook, maar, de, maar er kwam wel weer vanuit de PvdA dat positieve discrimin discriminatie dingetje. Moeilijk. Hoe sta je tegen positieve discriminatie? Dat vind ik altijd heel moeilijk. Moeilijk. Ja, dat was een gedoe allemaal. Ik, in principe moet je gewoon degene kiezen die het beste is in zijn vak, ongeacht uh, waar hij vandaan komt. Wat hij Ik doet. vind positieve discriminatie altijd wel grappig, omdat je namelijk niet mag discrimineren van de wet. Behalve als het positief is. <laughs> Laten we dan ook positieve genocide plegen, of niet, Jan? Dat is een ongelooflijk genuanceerd standpunt, Jan. <laughs> Dankjewel. Ja, heel goed. Zal nee, ik iets wat is leuks vertellen over... Zal ik iets leuks vertellen Vertel over... Vertel mij even rustig iets leuks. Dit al, ik heb ik heel vaak verteld, hoor. Maar dat vind ik mooi. Je hebt dus zo'n antidiscriminatie-meldpunt, hè? Platform-dinges. Dus ik zat op een gegeven moment... Ik was student, dus ik had wat vrije tijd. Ik zat de krant te lezen ik zag een advertentie van de politie. Gezocht agenten. Dat dacht ik, nou, ik dacht helemaal niet, daar reageer ik op. Maar ik zag eronder: alleen reageer als je allochton vrouw bent. Maar die regels zijn veranderd toch? Dat mag Wel niet nee, die regels zijn helemaal hm. niet veranderd, Klaas. Nee, maar volgens mij mag dat niet meer in de advertentie zo staan. Nee, maar, maar, maar dat staat dan in de richtlijn. En ja, dat, dat, die voor, nee, ze, nu zetten ze dat ze vooraan voorrang krijgen. Bij dat betekent dat, dat je bij voorkeur. Dan, krijg je ook, dan word je ook al gelijk van die stapel. Zelf geflikkerd. idee zeg je. Ja. Dus ik dacht eigenlijk nou, toch tijd over. Ik bel dat punt even. Dus ik, tuut, tuut, hallo, Hello, met no pun, die... discriminatie. Nou, dat zei je ze zeggen, maar het ging zo. Hallo, met die meldpunt Discriminatie. <laughs> dus ik, denk, ik heb een plaats een Chinese meld. Ik zeg, spreek ik met meldpunt uh, discriminatie. Ja, meneer, is goed. Ik zeg, nou, ik voel me verdomme hartstikke gediscrimineerd, Want ik wil graag gerend worden. En ik mag alleen maar als ik een kleurtje heb. Of, of, uh, tieten. zei hij. Uh, meneer, dit is niet voor u. Dit is niet voor u. Zeg, uh, waarom niet? Uh, u bent Nederlander. Tuut, tuut, tuut. Nou, vind je het ook wat? Het is just... een uh, spe oh, spectaculair verhaal. Ja, zeg, uh, <laughs> Klaas, luister eens. Gisteren was het uh, internationale blasfemiedag. Wist je dat? Nee. Dat is echt zo. Uh, 30 september, elk jaar. Wil je nog iemand uh, blasfemeren? Nee. Hey, uh, je, dan vind je dat het nodig is dat de internationale de, blasfemier... we internationale blasfemie. We moeten even ingrijpen, technisch gezien. Gebouter er wordt op Twitter enorm gezegd, dat er iets met extremer is, qua zeg maar geen geluid. Als uh, nou, zie is het ja. jammer. Oh, het is alweer klaar. Is oh, het is weer Mag ik dan weer door over internationale oh. blasfemie? Ja, maar jongens, slapen, dan denk je zeuren. het is al geregeld. Klaus, maar wat mm -hmm. vind je dan van het, van het blasfemie? Mag het wel, wat jou betreft, mag we lekker blasfemeren? Of vind je het goed dat er nog steeds uh, een uh, wettelijk verbod op is? Klaas. Klaas. Een wettelijk verbod, maar ja, dat is zo'n uh, verbod die uh, van oudsher in de oud wet staat. Uh, ja, dat weet ik. Maar uh, ja. vind je het goed dat het nog is? Uh, nou, ja, waarom niet? Ik vind, ik vind wel, uh, ik vind het oké okay als er, als er zeg maar, uh, ik weet niet eens precies wat er in die wet staat trouwens. Nou, het is een dode wet, hè? Maar het is wel wet, maar wordt nauwelijks tot niet gedaan. Ja, nee, dat is ik. Hij staat erin. En het was. Ik, er is. Ik was al een poosje geleden. dat dat toch een ding was. dat, dat er. Uh, sprake van was. dat dat wetsartikel verwijderd zou worden. Maar dat is ja. een heel gedoe. Want dan heb je drie kwart van de Kamer. Nou, het was niet zo gedoe. behalve dat de VVD de SGP. nodig had voor wat dingetjes. omdat ze de meerderheid kwijt waren. Ah, ja, nou, ja, dus gebeurde het ja. niet. Dus uh, trok Fred van. hé, hey, daar heb je hem weer. zijn handtekeningen eronder vandaan. onder dat initiatiefwetje. Ja. Maar waar ze bijna uitgegaan. En ik zou je vertellen, Klaas. en ik heb nieuws. De PvdA wil het nu ook, dus het gaat alsnog gebeuren. Nou, Liever gezegd, het is een onderdeel van de formatie. Gefeliciteerd. Maar Wat is het nettoverschil? Nou, dat... Uh, Niet. Uh, Helemaal ja, niks. Ja, natuurlijk is daar wel een groot verschil. Ja, ja, ik, voel dat, ik voel dat Waar hier de, de, laatste... de Klaas Klaas, weet je op? Nou ja, waar, u, ik, het is zo'n zo ding van... Ja, nou, uh, omdat ik het al, we hadden net over discriminatie... Ja. Uh, ik, ik ben uh, uh, atheïst. Ik geloof in uh, het grote niks... Nou, in liefde hoor, Klaas. Nee, maar ik bedoel, ik geloof helemaal niet in God. En ik begrijp niet dat iemand anders die in God gelooft... wat in mijn ogen een totaal fabeltje is van begin tot eind... meer beschermd wordt door de wet dan ik. Dat heeft te maken met de roet van dit land. Ja, de, de roet van dit land? Ja. Nou ja, maar de, we, niet zo heel lang geleden liepen hier ook beren en wolven rond. Ja, dat is ook al afgelopen. <laughs> Nee, begrijp niet. Je ja. gaat toch met je tijd mee, Michael. Iets anders nog. Iets eh. is zo heel lang geleden verkondigden jullie nog ik dat de wereld plat was. Het, luister, ik vind dit echt een totaal irrelevante discussie. Hebben we er nog één? California verbiedt vandaag. De gay-therapie. Je weet wel, de therapie waar je kunt worden genezen. Heb je nou, van... echt, heb je nou echt je best gedaan om allemaal van die ethische dingen? Uh... Nee, jongen, dat zat gewoon tien minuten geleden. Oh, okay, dat okay. Op de, nee, trouwens. Even, even, nee, maar, even, we, we even. We hebben nou, nou niet echt, zeg maar, vier en een halve dag <laughs> ja, nee, dus <laughs> doen. We, we hadden precies acht minuten voor je kwam, dus ik ja, bedoel... Nou, dan vind ja. ik het alsnog knap, ja. dat je En dan wel onder het mom dat er geen medisch bewijs bestaat... dat het helpt, omdat het geen medische aandoening is. Homoseksualiteit, namelijk. En wat vind je daarvan? Ik, wacht even. Je, je maar, maar, moet de, de, de, de Californische regering heeft het dus verboden dat men therapie vragen, aanbiedt he? om te genezen van uh, homoseksualiteit. Wat vermoedelijk. Wacht even. Hij, hij, hij, ik, ja, ik, ik, ik ken hem nu zo langs, want Santé? ik kan het vertalen. Ja, wat... wat vind je van gay-therapie? Ik, ik, ik wist niet eens dat het bestond. Ja, in Nederland bestaat het ook. Ja. Er, daar was nog een gezeurtje over, want dat wordt er ook nog voor goed. Dan ga je met iemand praten en dan word je vanzelf uh, niet meer homo. Hm. Nou, daar heeft hij ook geen mening over. Nou, geeft niks. We gaan eventjes over naar iemand met wel een mening, dacht ik zo. een goede ogen. We komen zo bij je terug Of ga je nou weer naar huis? Ik Ik dacht langzaam van, nou, dan moet ik heel voorzichtig de stonden achteren schrijven. Maar nee, volgens mij komt die column eraan. We je vast, was. Als vaste luisteraar van Het ding is nou, deze week... ging. God, Godverdikke me. Deze week ging de dat Telegraaf... Dat moet je dus niet zeggen. Nee, ik stoel dat ook niet expres. Ik moet ook zenig dat mensen in de war zijn nog. Maar... Ja, ik zei, hou op met Godverdikke me, Godverdomme. Dat nog dingen ik ik nou. op een doen we te maken. Niet. Hoor, ik vind het heel charmant. Zullen we naar de kolom gaan? Het is pas bij middag, Jan. Hou nou eens op. Niet meer, trouwens. Deze week ging de Telegraaf met zijn scoop aan de hand. Maar hij is niet kapot te krijgen. De rots in de branding, de kerst op de taart, de vlam in de kaars. Lavia Staatssecretaris van Veiligheid Fred Teven zei tegen mij in het Po-nieuws dat het bij het risico van het vak van inbreker hoort dat je enig letsel tot en met de dood kan oplopen. Dit naar aanleiding van het overlijden van een insluiper na een worsteling met de bewoners. Deze uitspraak van Teven was het begin van een rel. Want volgens de softe sector was het een oproep tot geweld. Volgens de Socialistische Partij was het zelfs het vogelvrij verklaren van inbrekers. Alsof de staatssecretaris opriep om alle inbrekers te lynchen. De beste man die sprak niets anders uit dan de waarheid, en de waarheid als een koe. Als je als inbreker bij mij het huis insluipt en ik ontdek je, dan mag je blij zijn als je levend het pand kan verlaten. Het gaat mij niet om de eventuele gejatte spulletjes, maar mijn drie kinderen slapen in het huis. En dat bezit verdedig ik tot de dood erop volgt, de mijne of die van de crimineel. Dat deze insluiper toch ongevraagd mijn huis betreedt, is vraag om een reactie van de eigenaar van dat huis. Bij mij zal dat een orgie van geweld zijn. Het achteraf piepen van hem of een politiek partij is natuurlijk de omgekeerde wereld. Als het dief thuis was gebleven bij moeder de vrouw en gewoon voor zijn geld zou werken, had hij nooit bij mij in het keukenmes gelopen. Als hij ervoor had gekozen niet bij mij in te breken, had ik nooit mijn knuppel en zijn hersenpan door de midden geslagen. Maar hij neemt het risico wel, niet teuten als ik je sloop. Sommige mensen zeggen dat je insluipers moet tracteren op een goed gesprek en een kopje koffie. Dat zal ik zeker doen. En bij de bakkie troost krijgen ze een koekje van eigen deeg. Man man, man, man, man, Kwaliteit, hoor. Onvoorstelbaar. Ja, maar dit is goed. Dit ja. is goed. Ja, dit is wel goed. Je moet gewoon ook een mening af en toe kunnen hebben ergens over. En uh, daar gaan we ook lekker mee door. Uh, echt lekker. Het gaat er trouwens weer niet met het christendom in Nederland... dat in rap tempo uh, doorontkerkelijkt. Uh, maar onze hoofdgast die probeert de tijd te keren. Of, of misschien toch al niet. Maar ja, in ieder geval praten we verder met onze, onze onverwachte hoofdgast... en missionaris, Klaas van Kruistum, dames en heren. Hallo! Kapapap. Er is een echootje erin. Dat was een heel mooi. Een vraag verwerkt in het intro. Glauben? Ga jij het eikeren, De nieuwe jonge generatie christen. Pff. Ik verwacht eigenlijk een hele bevlogen. Glaas, uh, nee, die levert je... net een heel blik uh, Red Bull weg. Dan denk je die man. Die gaat helemaal nee, uh, ja, vlammen. Nee, maar nee, maar het is een een kleintje, een, een, nee, een half liter Red Bull naar binnen geklapt. Het is. Uh, het, ja. Als ik dat als ik, zeg maar. Voor, uh, al een persoonlijke missie heb uh, hierin, dan, dan zal die toch vooral gaan ook over. Uh, het proberen te slechten van een aantal voordelen. die uh, jullie regelmatig bezigen, onder andere. Wie? Oh. Jullie? Wie? Is jullie moeten ja, oh, jullie? Ik ik jullie aan. Ja. Oh nee, maar, ja. misschien jullie blanke nee, mannen. Uh, <hijksigen> of, of, of uh, jullie atheïsten. Nee, nee, Oké, okay, ik ben even ja. in gesprek met jullie, maar ik bedoel. Ja? Eh, gewoon, noem maar eens eentje. Eh, nou, dat het bijvoorbeeld lastig is om uh, te praten met uh, mensen die een geloof aan hangen. Wat is, dat zeggen wij toch niet? Nee, maar dat. dat in de, in de, in de, hey, voel je nou niet zo aangevallen? Je zegt net jullie. Ja, dat zeg ik, maar ik bedoel. Uh, in de manier waarop je zeg maar, spreekt, zit niet bepaald ruimte... om uh, eens even lekker op een ontspannen manier uh, te praten. Bij, bij ons niet? Nee, ja, dat gevoel heb nou, ik wel. Nou, ja, maar dat heeft Jan dan met vrijwel iedereen, hoor. Okay, dat is, dat ja. de, zelfs tegen mevrouw Roos. Nee, hey, nou nou ik uh, voel je nou niet, uh, want ik zie je de, de vergrote ogen in één keer. Nee, maar je zet me net in een hoekje, ja, nee, hè? Want nee, met, ja, je, met nee. jullie... Nee. Ja. Okay. Maar, maar hoe bedoel je dat dan? Hoe valt dat ja, niet ontspannend te praten? Nee, nee, ik zeg, er, zijn, er zijn, wat mij betreft, als ik, uh, ik heb wel het gevoel dat er soms wat voordelen heersen over mensen die uh, geloven of zichzelf christen noemen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, die zijn er. En ik, als ik al zeg maar missie heb, dan zou ik toch proberen, willen proberen om, om hier en daar wat voordelen weg te slok. nou, Neem ze een voordeel weg. Nou, bijvoorbeeld dat ze heel erg saai zijn. Uh, bijvoorbeeld dat ze uh, uh, nooit twijfelen. Dat, dat, dat zijn, nou ja, twijfel is bijvoorbeeld wel eentje die, uh, de, de, de, ik heb, uh, als ik zeg maar ook zelf kijk naar uh, de wereld om me heen ook naar mensen die gelovig zijn, uh, soms lijkt het alsof het allemaal heel duidelijk en zeker is. Hè? Dat is niet altijd zo. Nou, uh, ik nee, denk maar dat is ook uh, een beetje het probleem natuurlijk. Ja, ja, hoe bedoel je? Nou, dat God zijn neus nog nooit heeft laten zien. Dus dat, dat is wel een probleem. Wat, ik, bedoel, hè, dat, ik bedoel, dat is mooi van wetenschap. Dat ligt gewoon uitlegbaar op tafel. En, hè, dat, dat is gewoon zo. En, ja, en dit is ja. een geloof. Dus ja, dan ja, ga je... Ja, precies, ja, misschien de, moeten we eerst een, een beetje vragen... hoe, hoe, hoe klaar is het geloof dan? Want, ja, ja, ja, misschien heb ja, je wel een heel ander godsbeeld. Zie, zie jij zo'n god, hè, zo iemand als een... Uh, is het nou met een baard op een wolk? Of, of hoe, hoe geef je dat vorm? Hoe, hoe, te, probeer je het eens uit te leggen? Ja, dat is lastig om uit te leggen voor mij. Uh, ik, ik, ik, ik ervaar god als een... Als, als ja, iets wat er is, maar wat ik niet precies kan duiden. In zekere zin, dat is voor mij ook een groot mysterie. Um, maar ook iets waar ik gewoon niet omheen kan, zeg maar. En, en ja, daar houdt, dat is ook een lastige, zeg maar, als ik bijvoorbeeld praat met, met Jan of met Jan... Uh, dat je denkt van ja, hoe, hoe, hoe breng je dat nou over? Zeg maar. Dat is ingewikkeld. Ja, want je zegt net. Uh, uh, het is moeilijk, ah, zeg maar, relaxed met, met, met nou ja, omdat jullie erover ja, te praten. Omdat het vaak al begint, omdat er dan zeg maar, zo'n zo soort beelden is van, hé, hey, weet je wel, uh, jij weet het allemaal. Dus we, we hebben de neiging om zodra het over dit soort dingen gaat, om met z'n allen gelijk in de loopgraven te gaan. We, dat probeer ik of, te verkopen. Nou, of, of, allebei wel een met. beetje. Ja, en er is ook een lange geschiedenis van dat. Dat er zeg maar een groep is van mensen die zeggen: van, weet je wel, ik uh, uh, jullie het, jullie het, wij het, ons... Nou ja, ik hou ervan om met mensen te praten. Oh, ah, maar wij ook. En daarom zijn we zo blij dat je bent. Ik heb me wel uh, onthouden wat je net zei. Hè? Dus je zegt, je twijfelt, want je, je, je, je vindt het zelf ook een groot mysterie. Maar uh, je kunt er niet onderuit dat hij er moet zijn, dat zeg je. Ik kan er niet omheen. Nee. Ja, ja. En, en hoe dan niet? Waarom niet? Ja, als ik dat zou weten. Ja, maar dan, maar je wandelt dus blijkbaar tegen iets aan. Tegen een soort van structuur in alles. Maar je je je kan, kan niet, ik kan niet. Ja, je kunt er wel twijfelen, maar ik kan er ook niet omheen. Dat zeg je. Dat laatste in je hem vooral. Want je, je, je kunt er niet omheen. Want je loopt ergens tegen iets aan. Wat voor jou onomstotelijk maakt dat er ja. iets is. En God is. Ja, en, is dat? En, en dat omschrijven vind ik heel ingewikkeld. Maar dat zit hem ook in een, in, een, in een factor die zich misschien moeilijk laat vangen in, in woorden. Het is ook een soort uh, gevoel. Uh, uh, is dat niet een beetje uh, wat, wat je dan zeg maar, uh, ziet als, als moeilijk praten? Uh, met, met, kijk, ik ben gewoon echt, echt een zwaar atheïst. Ik bedoel, Er zit gewoon bij mij niks tussen. Onmogelijk dat er iets bestaat als een god. Ja. Dat is mijn idee. Huh? Uh, en als, maar omdat ik natuurlijk zo op de wetenschap ben... Dat, he, dat, dat dat dan mijn uitgangspunt is... dat als ik dan met iemand praat en die zegt... ja, maar het is een gevoel... Ja. dan denk ik, ja joh... Leuk voor jou. Ja. Nee, niet leuk voor jou. Ik, ik gun je alles mm -hmm. en ik gun je je geloof maar je en kan ik gun... er niks mee. Nou ja, nee, omdat het zo je het is, een is ja, een niet tastbaar. Dat ja. je een beetje met vrouwen hebt soms, He. dus, dus je zegt dan: Ja, <laughs> ja maar wat is het dan? Wat is het dan? Ja, kan ik niet uitleggen. Het is een gevoel. Nou, ik vind vrouwen redelijk tastbaar, Jan. Ja. Maar het, speelop, het, is wel, het, is, het is wel iets wat zeg maar. Eh, en, en dat is ook zeg maar. Waar, waar, waarom het voor mij heel relevant blijft. Is omdat het me. Eh, het, het geeft me hoop. Het geeft me. Het, het, het is iets positiefs. Ja, nee, dit is ook mooi. Ja. Maar het probleem is natuurlijk. Als je zegt. Uh, uh, het gevoel. Dat, dat kan in je, in je innerlijke ikje zitten. Maar het, zou je niet af en toe. Uh, een bewijs willen? Nou ja, ik bedoel. Ik zie dat bewijs dan. Maar dat. Het okay, heeft een beetje te maken met op welke manier ga je redeneren. Want uiteindelijk praat je over iets wat... als, als God God is en als hij bestaat... dan is het dus ook iets wat uh, boven mijn pet gaat in principe. Ja. En dan kun je leuk komen met... Uh, hè, van een wetenschappelijke kijk op dingen enzovoort. enzovoort. Maar ja de Bottomline is dat er zeg maar iets boven hangt, wat, wat zeg maar zich niet laat verklaren. Maar door... Het aardige van een van geloof is natuurlijk toch dat mensen dat dan op een zeker moment eh, tamelijk dwingend hebben geïnterpreteerd, dus die begrepen het dan kennelijk wel. <laughs> eh, dat we maar zeggen. Ja, er ja, zit een hele lange geschiedenis en dat is ook wat ik, wat ik net bedoelde: te zeggen van uh, um, uh, en sommige dingen daarvan zijn heel erg goed. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe de eerste christenen met een uh, uh, ambulance vroeger uh, mensen kwamen helpen, laten we zeggen de Moeder Theresa's uh, van, uh, van wel eer. Uh, ja, de, de de nightingales. Nou ja, er zijn een hele, heleboel goede voorbeelden van, uh, van uh, nou, mensen die besloten om zeg maar, Jezus na te volgen en dat handen en voeten te geven. En er zijn ook uh, evengoed heel veel voorbeelden van dingen die misgegaan zijn. Uh, uh, je kan ze allemaal noemen. Uh, en ik denk dat we nu wel in een tijd zijn waarin, er, wat mij betreft, weer wat meer ruimte zou mogen komen. Dat je af en toe gewoon die dialoog uh, voert En dat je dat gesprek probeert te voeren. Omdat het niet zo is dat ik per se de wijsheid in pacht heb. Uh, maar wel mijn overtuiging heb. Mag ik, mag ik nog een beetje een, een simplistische atheïste vraag stellen? Ja. Uh, ja, met wie voer jij normaal dit soort discussies? Gewoon even even tussen. Maar ook met de gelovigen. Ja. Nee, maar gewoon. Nou, uh, ja, dat was ik even niet zien. Nee, maar, met, met wel meer mensen, maar ook, ik bedoel, ik ben niet bang voor gelovigen om daar nee, nou mee te discussiëren. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, maar oh, mijn mijn mijn uh, simpele nee. vraag is: um, uh, is het, het opperwezen? Ja, ik noem ik noem het iets als uh, iets wat zeg maar Bo boven al alles gaat. hangt. Een, maar uh, heeft ja, hij ja, dan God. alle touwtjes in handen? Ja. ja, ja, ja. Is dat zo? Heeft hij de touwtjes in handen? Ja, uiteindelijk denk ik van wel, ja. Maar, maar, maar nu kom ik op dat bekende atheïste verhaal natuurlijk. Als hij dat dan heeft, dan is hij ook hoofdverantwoordelijk... voor de meest vreselijke dingen. Ja. En jij zegt net dat het iets goeds is. Dat is dat niet waar. Ja, dat, dat, daar, zit een, daar zit ook een hele schak in. Of zit daar je twijfel in? Ja, daar zit natuurlijk ook... Ik, bedoel, ik maak een reisprogramma voor televisie, om bekend... waarin ik de hele wereld en mensen meeneem... naar plekken waar het niet fijn is. Dus ik heb regelmatig met eigen ogen gezien uh, dat, dat de wereld over het algemeen... helemaal niet zo'n prettige plek is uh, om te wonen. Tenminste, hè, er zijn heel veel plekken waar het gewoon niet goed is. Dus natuurlijk heb je dan die vragen. En uh, daar heb ik geen antwoord op, nee. Uh, maar dat, dat is niet iets wat dan... soort van, hè, dat, is ook, dat sluit dan in één keer niet God uit of zo. Nee, maar dat, of, dat, maar dat uh, maakt dat laat het ook wel niet... misschien twijfelen extra. Ja, uh, ergens doet me dat uh, twijfelen. Aan de andere kant... Uh, uh, moet ik ook constateren dat zeg maar, mensen keuzes maken... en in de geschiedenis heel veel keuzes hebben gemaakt. Eh, dat verklaart niet alles, maar er is een groot deel waar ik wel van kan zeggen... ja, luister, dat is ook gewoon wat mensen doen met elkaar. Eh, keuzes maken in vrijheid eh, en keuzes voor zichzelf maken. Eh, en, nou ja. Of is het meer zo dat, dat, dat God zeg maar, de grote goedheid is en boven de partij staat, alleen dat hij zijn grondpersoneel niet echt lekker in de hand heeft? Ja... De, de, de, de, het fenomeen vrije wil, uh, zelf keuzes maken. Ja, ik ben geen theoloog, ik pretendeer die ook niet te zijn, dus in dat op zich zou ik graag dat gesprek met je willen voeren. Het Lijkt me wel dat het een beetje vervoert om dat hier uh, uitgebreid op de radio te gaan doen, maar het zijn wel, het zijn dat zijn wel de vragen die mij bezighouden. Ik kom alleen tot een andere conclusie. Dan jij, goed, nou, Dan oh. moeten wij voor nou, nu ja, even je, mee doen. Want uh, ik zag, uh, we, we praten de... zo wat je verder ja? nee, maar dat, dat, dat had het laatst zelf ook opgegeven, toch niet. Dat dat nou, ik wil even bevestigd wein hebben wein dat ik blijf zitten. ...voor je onderbreekt als ik voor de zoveelste keer eens aan het begin. He? Ja, misschien moet je niet zo heel snel beginnen aan iets. We moeten eerst even tegen Klaas zeggen dat, dat we straks met hem me verder praten. Ja, dat kan ook. God alle Nee, doe dat ook nou niet. Gaan jullie een nou ruzie maken hier? Nee. We zagen van de week Rines Zangerines. Je weet wel, de twee van Romana op de scooter. dat had aan? dat had die aan? Wat had die aan? Een echte Janetius Ja, Maar echt hè? Erg. Nee, is leuk. Nee, maar dat is dat is die van sociale werkplaats met die liedjes. Ja. toe toe toe En die loopt dus met een echte janne daar aan. Nou ja, goed, maar ja. In ieder geval, dit was dit even als lange lange lange lange inleiding op ons verplichte spel. Ja, daar Een komt hij ook. Ken je deze? Klas? Ja, ik ken hem ja. Nou. Het echte Jannen Radio. Zou je om het maar om uitleggen hoe het werkt? Zo heb je het over God, zo even het over het spel. Nou, er zijn, het, op, er zijn uh, drie nieuwsfragmenten ja. verwerkt in één uh, fragment. Ja. De grote vraag is welke drie nieuwsfragmenten zitten verwerkt in dit ene fragment. Ja. Ik, Ik vind het een waanzinnig spel. Ik snap niet waarom jullie het elke week afzeiken. 0800. 0800-121. Ja, en wat win je? De winnaar krijgt? De winnaar krijgt het waanzinnige, dames en heren, jongens en meisjes. Echte Jannen T-shirt. Nee, het is enige, echte, echte, Echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, echt, Waar ja, kan dat nog dan? Ah, joh, je hebt gelijk ook. Uh, je hebt het goed gedaan. Misschien iets je iets bij de radio, doen. <laughs> goed, laten het maar horen. <s todavía> het is uh, steeds moeilijker om een baan te vinden, merkte ook de Franse president Hollande. De ex-premier heeft <s todavía> zich de afgelopen nacht opgesloten in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Vind je het leuk, Jaap? Jaap. Wat? <houds> Kijk, dit is einde gesprek eigenlijk. Vind je Ja. Klaas! Ja. Zit hij weer echt in je handen? Oh jonge jonge Weet je alle drie? Uh, hij is zo zorgvuldig aan elkaar gesmeed dat ik geen idee heb, hey, maar ik ben benieuwd. ben ik ik ik ik nou. nou, hebben wel een stoot conditaat even hoor. Ik belog altijd al. oh, maar, maar door, want ik verwacht dat niemand belt ja, jonge. Hou het even af. Het, ik hou het even af. Paul! Hey jonge. Ja, kom maar hoor. Hi Paul, hi. Alles goed, jongens. Ja, nee, schitterend, schitterend, ja. schitterend, schitterend ja. wat een topavond is het, we hebben god ja. gezien. Ja, leuk, met de antwoorden. Kracht. Zeker weten, Klaas is een topper. en topper. Bal. concentreren. Ik zou één ja. keer mooi horen. Ja, ja. <laughs> goed idee. Nog één keertje dan. Ja. Het is uh, steeds moeilijker om een baan te vinden, merkte ook de Franse president Hollande. De ex-premier heeft zich de afgelopen nacht opgesloten in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Nou, is dat leuk of niet? Ja, hartstikke goed. Hier komt het antwoorden. Zo. Ja. Want zelfvertrouwen? Ja. Curaçao staat, Veep. Ja, hoor. Hollande, werkloosheid, belastingverhoging. Hallo? Nee. Mm. Hollande? Ja, maar dat was het verkeerde Hollande nieuws wat je nu had. Ik, maar, uh, Maakt het heel erg ah. uit, Jo? Ja, vind ik wel. We hebben nog twee kandidaten hangen. Je gaat echt heel Hele langdurig onderwerpen maken. <laughs> ik uh, weet niet wat ik meemaak. Hé? Nee. Ja, ik, uh, Volgens mij uh, uh, heb je het fout, helaas. Ja, ja, ik denk het ook. Gerard, ben je daar? Is Gerard er? Dag Gerard! Hey Gerard! Hey, alles eh, goed eh, jongen? Hey Jan! Mooi jongen! Hey Gerard! Hey Gerard! Hey! Wil je het enige, echte, echte echt, echt Janne T-shirt winnen? Ja, absoluut! Daar ja, kan we. er natuurlijk. Nou, geef dan even de mm. drie goede antwoorden. Doe, doe een beetje Alleen snel. Alleen nog met shirt, bro. Ja, dan moet je ook een keer ja, ja. aan hebben, natuurlijk. Ja, Hop. daarom. Nou daarom... ben ik het zelfs lang, jongen. Heel zangerines, kom maar. Okay, Oké, okay, um, uh, we hebben het over uh, Hollande. Die uh, nogal in de problemen zit omdat de uh, werkloosheid in Frankrijk uh, oploopt. Ja, en om ja. zichzelf te ontspannen ging hij dus even naar de. Ja, naar de. ...autobeurs. <laughs> in. Autobeurs. <laughs> nice. Een happy ending? Oh, in. <laughs> Jan! <laughs> Janne, Jan! Ik ben er ook, Mara. Ja, Jan, Jan, Jan, daar. Ik ben wat. Jan, laat je je naam aan Jan. Jan, alsjeblieft. Haal die prijs op. Als landen was op de en die van Max Er problemen met de werkeloosheid in Frankrijk. Ja, een ja, topperwacht. Van, uh, van, uh, van uh, die gast in Curaçao. Uh, ja, die ja. schotten. En dat er uh, ontzettend veel werkeloosheid zijn, momenteel. Ja, ja, de heel piloten, he? ja, heel veel piloten, hè. Ja, heel veel piloten, Ik vind hem... Schitterend! Ja, Jan, Jan, Jan, natuurlijk vind jij het enige, recht, enige schitterend. Recht. Hij komt naar je Jan! Oké, okay, dankjewel. Uh, hier heb je een kubbelotter. Hé, huh, zeg nou. Ja, hé. Hey. Oh, dat is leuk. Wat krijgen we nou weer? Muziek. Een plaatje, Klaas. Doen we ook, hoor. <laughs> nou ja, nou, fijn. We gaan even een lekker 3FM aankondigen. En dit is Sissita Middle Ex. Doe ik toch aan, Je moet het toch volpraten tot die man begint te zingen? Oh ja, hoe ja. zie ja. je dat? Sarko, je, je kent die muziek niet. Intro. Zjoe, Oh, er is een gesprek. Ja, oh gemist. Ja, nou, gemist, gemist, ja. Gemist. Dat ook. Het kan ook op Zie die Top. Um, dit is helemaal niet de goede. Dit is niet Lex. Er zijn anderen ook nog. Kan na ja, je nagaan? Zoetjes. Dit is oh. de verkeerde CC Top. Lekker laten draaien. Ik vind hem eerlijk. Oh, dit is Queens of the Stone Age, joh. Er is Dat Ze Zullen de kappen gewoon weer anders niet? Ja, gooi het maar uit dan, want ik wil helemaal geen Queens of the Stone Age. Ik dacht CG Tops met Lex. Ja, ja, die komt nou, straks, Jacob. Nou, nou, maar dat nou, staat maar zitten, nu maar. in een draaiboek. En dan kunnen wij niet uh, op Z anticiperen. Dat zou ook niet werken. Vanavond zijn trouwens Jan en, en, en Klaas de winnaars bekend geworden van de cabaretprijzen. van de Vereniging oh, van Schouwburg en Conzet Gebouwdirecties. Toch niet? Ali. Oh, oh, oh. Dat zijn de, uh, de Die prijzen heten als volgt. De, de de voor de Jan? meest indrukwekkende voorstelling... en de Nederlands Hoop voor de meest veelbelovende theatermaker. Met je te worden, We bellen met de spreekstalmeester van de avond, Claudia de Bray. Nou. Hi, hallo. Oh. Uh, ho ho hoe was het vanavond? Ja, heel leuk. En, en wie heeft er gewonnen? Uh, de Nederlands Hoop is door Ali B. Ali B? Ja, die doet ook en wat. de Polifinario is gewonnen door Richard Groenendijk... Ongelooflijk, hè. Maar Ali B die, die gaat toch volgens mij ook nog een televisiering winnen morgen? Klar. Ja, dat zou allemaal kunnen. Ja, some guys of wonderlijk. hè. Ze, ze stelen al onze prijzen, hè, die aan. Nou, zo racistisch zijn we niet bij de echte, Jan, hoor. Ali B is gewoon een leuke jongen. Oh, ik denk jongen. dat het een grapje was. Oh, is het een grapje? Ja, sorry. Ja, dat denk ik echt. Oh, sorry, Claudia. Nee. Hé, hey, uh, waarom hebben ze gewonnen? Weet je dat? Uh, nou, de jury vond ze het beste. hè. Ja, dat is... Tot onze ja. schande moeten we toegeven dat we deze voorstelling niet hebben gezien. En misschien uh, kun je iets uitgebreider citeren uit het jury. Nee, ja, of, maar ja. ja, weet je wat het is, Poekies? Uh, nou, ik, ik kom net ik. van het podium ah. af en ik ben only the messenger. Dus um, ja, ik heb, het, ik heb het aan elkaar gepraat. Ik heb geen beslissingen genomen, ik heb geen van de voorstellingen gezien. Oh, maar... Poepie, we waren ook niet plan om de messenger te schieten. Nee, helemaal niet. Maar we dachten misschien nee, dat je... Nee, maar ik heb echt geen idee. Want als je al die, al die juryrapporten hoort, maar allemaal geen lullige genomineerden trouwens. Nee. Maar als je die allemaal hoort, dan denk je, bij, dan denk je na, die met eerst laatst het laatste juryrapporten voor. En daarna dan pas werd de winnaar bekendgemaakt. Dan ja, weet je ook ja. niet meer wat... Dan je de, denk ja. je, na, nou, ik hoor wel aan het juryrapporten Wie ze dan het allerbeste doen? Maar dat kon je eigenlijk niet horen. Want iedereen krijgt zo'n enorme virusreed. Oh lekker. Dus eigenlijk mogen we, mogen we concluderen dat de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties best blij is met het gemiddelde niveau van de vaderlandse cabaretvoorstelling? Nee, hoewel uh, het wel wonderbaarlijk was dat bij de Nederlands Hoop, eh, dat is dus die, die prijs voor uh, beste, uh, um, ja, hm? de cabaretier met het meeste toekomstperspectief. De beloftes, ja. Daar waren maar twee genomineerden, dus dan zou je weer van kunnen zeggen dat er een beetje een kaalslag is uh, bij uh, het, het jongere talent. Geweldig. Maar er waren vijf genomineerden voor de Polifinario. dus ja. Ongelooflijk. Hè? Dat We, je weet, van... weet je trouwens wat een Polifinario is, Jan? Nee. Ja, oh. Ik dacht niet aan mij voor. Nee, ja, die had jij, dus ik mag hopen dat jij het weet. Weet jij wat een polyfinario ja. is, Claudia? Nee. Ja. ja, nou. Dat is, een, uh, dat is een denkbeeldig vogeltje van Toon Herman, Ja. ja. Kun, jij de, kun jij hem nadoen, Jan? Nee. Nou, Toon Hermans, zou ik je wat vertellen? Sorry, nou. Je, nou, nou, nou, we hebben Claudia aan de, brein, oma, de telefoon en die, ja. die gaat waarschijnlijk heel erg gillen. Uh, nee, uh, ik kan dat echt niet. Iedereen vindt dus dat uh, Toon uh, Hermans helemaal fantastisch is. Maar ik hm. begrijp dat dus niet. Dan ben ik echt serieus. Nou, goed zo, Jan. Maar snap jij het wel? Ja, ik snap, ik snap het wel, ja. Ja, ja. dit is een stoel, mensen. Ja, het is gewoon een stoel met vier poten. Vier poten! En de hele zaal plat was de stoel van mijn tante. En de hele zaal ja. wil lachen. Ik snap dat nooit. Maar goed. Nee, ik vind het ik vind, ik vind, ik vind eigenlijk nu al leuk. Ik ga door. Het is echt, nou, uh, Claudia, ontzettend yeah. bedankt dat, uh, de messenger, uh, dat je de messenger was, want we hebben de winnaar: Ali B. Kom erbij! Ali. Hey, hey, hey jongens, hey, jij alles goed? Ja, goed Ali, gefeliciteerd hè? Nou zeg. Ja, geweldig man, geweldig. Je bent de belofte van het jaar. Uit een heel klein veld van beloftes van het jaar die genomineerd waren. Namelijk twee horen we net van Claudia. Maar jij was zeg, het toch de beste. Ik zeg een beetje iets over het niveau van 2012. Ja, ja. dat kan je wel zeggen. Ze ja. alleen de allerbeste <laughs> hebben gepakt hè? Alleen de allerbeste. En niet gewoon een halve bak- middengroep. Nee, allerbeste alleen maar. Echt, die begint trouwens steeds meer op de wereldrijd door te lijken. ik Ik moet even die telefoon harder zetten. Eén seconde. Ik moet even die telefoon harder zetten, ik hoor je niet zo goed. Ja, Dan, de... dan, dan, ja, dan, dan dag en nacht met van die mobiele telefoon op de televisie komen... en dan dat ding niet eens hard genoeg hebben. Dat is nog niet te geloven. Jo, daar ben ik weer, man. Yo, man, daar ben je weer. Hé, gezellig. Nou, Ali, vertel eens even, want we hebben het tot nu toe even nog gemist je voorstelling. Dan gaan we heel snel veranderingen brengen, maar. Waarom heb je gewonnen? Ja, fuck, man. Het juryrapport is te lang om voor te lezen, man. Korte samenvatting. Ik ook er tegen zie je het? Ja, die mensen ze willen me gewoon graag... Kijk, het is... Het is uh, ik, ik ben vandaag officieel cabaretier of zo. Ja, dat is en niet geloven. Dat heb ik nooit durven te zeggen, weet je wel. Dus, uh, ah, ja. Als je de Nederlandse hoopprijs gewonnen hebt, dan, dan ben je gewoon wel, ja, toch wel, ja, toch wel klaar. Maar het is moeilijk om van te zeggen, omdat ik ben al een beetje labiel in degene in de, de dingen die ik doe, weet je Ik zit, ben op televisie en, uh, en ook raps. En dan, uh, ja, je, je bent overal uh, te zien. Yeah. En dan is het moeilijk om, om de mensen uit te leggen dat je cabaretier bent en dat je echt een voorstelling hebt. En ah, ik ben ja. zo blij met deze, met, met, met de prijs. Want ja, die geeft het aan, weet je. Nu, nu kan ik het gewoon zeggen. En de voorstelling heet, Ali B geeft antwoord. Joh, oh. Ja, wat moet ik zeggen? Nou ja, niks. Mensen komen, naar, mensen komen naar, naar, naar de voorstelling en ze stellen vragen en ik. Ja, dus oh, maar daar heb en... ik inderdaad over gehoord. Dat, is, dat was. Nee, Jan, nee, hallo, heb ik een stukje van gehoord van oh. Ali. Ja, een paar weken oh. geleden al. Oh. En dat was inderdaad, dat is best pittig. Want je hebt geen flauw idee wat er komt, hè. Nou, de mensen zijn wel redelijk voorspelbaar Dat moet je niet zeggen, gebraten. jongen. dat is, is levensgevaarlijk wat je nou zegt. Je moet zeggen, nee, hartstikke leuke, unieke vragen elke keer. Goh, wat een hey, leuk vraag. Ja, ah, nee, nee, nee, ik, ik, ik daag ze juist uit om met scherpere <laughs> vragen te komen, ja, ja, Precies. Ja, precies. Jan, ja. het eh, eh, zou allemaal wel, Ali, we, we, we, we, ik vind het allemaal zo gesapig... Eh, dat, je, dat, je, dat, je, ...dat je die prijs eigenlijk niet verdient, blablabla... ...want laten we eens eventjes eh, ruzie gaan maken met die, met die nicht van de Mark-Marie Huibrechts. Wat, wat, wat, ja, wat een lachen, vuile lachen. bloedpoot, zeg. Wat, wat heeft hij allemaal niet over je gezegd, man? Nee, jij bent veel te grof, man. dat zou ik dan niet zeggen, man. Nee, ja, nee, want jij bent natuurlijk... Ik ben gewoon een, een beetje dolle, ik, kijk oh. gewoon, ik ben gewoon met een beetje televisiering, een relletje, weet je, ja. een beetje Kan iemand vertellen hebben. wat er aan de hand is? En dan, ah, Ali die wint morgen ook die met... televisiering, want oh, dan krijg je dat alle alle zijn. hij krijgt alle prijzen. Hij hoeft maar een te laten en dan krijgt hij een kleinkunstprijs. Dus Ali is alles wat hij aanraakt, wordt goud. Kijk, dan nou nou bagatelliseer je de prijs alweer. Hè. Ja, dat dat de mooi, de van, dan, ja, dat is niet mooi hoor. Wat is het nou met, A, met Mark Marie? Nou, hand? die heeft iets naast gezegd over Ali B. Echt waar? Al? En, en, en Ali gaat morgen die televisiering ophalen. Dat is een houden. Oh. Is in Ja, ah, Mark Marie is een topper man. Ik loop gewoon te dol. En hij, hij is cabaretje. Je kan toch ook iets incasseren als hij ook hij kan uitdelen. Dus ja. Nah, dat heb je vaak niet hoor, Ali. Dat is vaak niet. Als ze dan uitdelen kunnen, ze maar incasseren. Oh, piepen de piepen, piepen. Het gaat. Volgens mij vond hij het zelf ook grappig. Oh, ik oh, dat... Niks aan de hand. Mark marie als je het hoorde, was maar geintje, hoor. Sorry. Ik dacht dat even voor je op te nemen, Ali, ja, Maar dat was dus niet helemaal niet nodig, joh. <lacht> hey, uh, morgen ga je die ring ophalen, of uh, straks tenminste? <lacht> ja, ik wacht even tot, tot, ze, tot ze allemaal weg zijn. En dan ga ik het met een paar vrienden ophalen. Nee, dat, doe dat... nou niet die grapjes dat je gaat stelen. Dat vind ik niet leuk. <lacht> ik, ook niet, ik ook niet, maar ik, ik doe dat nu zodat ik het niet in de voorstelling moet doen. Ah, ja, maar dat, dat krijg je vaak van dat soort uh, Marokkaan uh, grapjes er dan. Dat mensen vragen stellen ja, je krijgt je, ik weet niet wat die krijgen, het, uh, dat is elke avond. Uh, zou je het wel mooi vinden, André, ja, dat zou mooi vinden. Dat het, dat valt Wat heb je gedaan man. dit keer? De uh, Mar Mar Mar Marokkaans zijn uh, kan heel leuk zijn, uh, want er zijn heel veel problemen en, en humor bestaat toch. Uh, bij de gratie van problemen. Zo is dat. Vrouw, vertel ons wat zeg. Maar uh, <laughs> ja, heb je vanavond een beetje gehuild toen je de prijs kreeg of niet eigenlijk? Heb je echt zo'n uh, Hollywoodje gedaan? Of, uh, of, uh... Nee, nee. Ik, ik heb niet gehuild. Volgens mij vooral... Uh, Met mevrouw reden. die dit allemaal geregisseerd gere gehaald, Want ik heb volgens mij een kwartier lang de microfoon in mijn handen gehouden. Oh, lekker. No. Ja, nee. Vind jij Claudia en, de Brein grappig? Ik vind Claudia de Brein heel grappig, ja. Zeker. Oh ja. Nee, okay. Nou, top. Hé, hey, uh, loopt de voorstelling nog steeds? Wat is heel afgelopen, Ali? Ja, nee, dinsdag ga ik er de in, uh, in Vlaardingen. Vlaardingen. Vlaardingen nou, mooi. gezelligheid. nou heel Vlaardingen uitlopen voor de kerstverse Nederlands hoopwinnaar. En daar ja, staat ze, televisie. Jullie zijn, uh, jullie zijn gezellig, man. Dat klinkt goed, man. Dat nou, zijn we ook. Ja, natuurlijk. Ja, nou, kom maar een keer langs dan. Ja, kom je een keer te gast. Ik, ik kom een keertje hangen, man. Ik kom een keertje hangen. Hang, gezellig. Hè? Zorgen wij voor bier. Komt kom in we, orde. Kom aan, hè. <laughs> je ja, ja, Jan stapt het woord gebruikt niet. Ja, ik ja, al al bedoel, al niet bedoel dat je op straat. bezoek komt. Oh, op bezoek? Jan wat in denk Bergen. Ik ik kom hangen, ik denk nee, nou ik snap het, het wel. Kom, ik leg het wel uit allemaal dan. Nou, nou Ali, al bedankt. Ik een, een beetje spiegel op de grond. Ja, in, ja. ja goed. Ja, ja goed. Hé, gezellig dat je er was. Dankjewel Ali, de groeten. Dankjewel. En tot ziens. Dag. Later. Later Ali. B. Dag B, Ali. B. Echte Jannen. Adem Adem uit. Klaas van Kruisten is getrouwd, de vader. En de meest populaire presentator van, van ZEP in het jaar 2012. En een heilig woontje van je welste. En wij vragen ons dan ook af hoe zit het met zijn tien geboden, Jan. Maar eerst moeten we misschien nog even de wereld opmerkzaam maken... op het feit ja. dat de televisieringen... Ja, want dat uitgetuig. is morgen en dan uh, iedereen loopt maar... maar uh, oh stem op mij, nee, stem op B. die we net horen trouwens. Uh, Ongelooflijk, uh, B. opeens bij echt nou ja, oh. Maar je zou je zomaar vergeven, ja. de Gouden stuiver ook wordt uitgereikt. Ja, of de Sielveren was nou? Nee, de gouden. De gouden, de gouden, gouden Want als je dus nog niet gestemd hebt op die collerende televisiering. Pak even de gouden zuiver eventjes, Even naar de website uh, ja, televisiering.nl, televisiering denk ik wel. Want en je nou, gaat namelijk op onze gast stemmen. Ja, checkpoint, heet het hele programma. Ja. Van van vertel nog even wat nou luisteraars. Niet waarom wat zo leuk blaas. is en wat mensen maar, erover maar, moeten stemmen. Nee, nou joh, ja, ik hou daar dus niet van. Hè. Ja, doe toch maar even. Heb, We hebben wel oproepjes gedaan. Ik heb, in alle oproepjes heb ik eerst gezegd: dat was een bewuste keuze. Je als je het programma leuk vindt ja. en je vindt dat wij die prijs moeten winnen. Ja. Ja. Dus ja. Dus nee. Nee, maar dat vind ik nu ook, want de, de, de, ja, de, ja, allo de allo irritatie. Oké, goed. Ik zal het kort maken. niet stemmen op, op, op. Als je het programma kut vindt. Nee, maar je maakt mensen erop merkzaam dat dat ding er überhaupt is. Het is is Leuk, die, die, ja. die, die, die, die, die, die, die mensen die hier naar luisteren, denken leuke gozer. Ik ga wel bestemmen, dan hoeven ze toch niet naar het programma te hebben gekeken. <laughs> ja, het is een kinderprogramma, het, ja. is, uh, ja. uh, het is een leuk programma. Het is een testprogramma. Grote mensen vinden het ook leuk. Precies, ja, ja, precies. en stem eens met z'n allen voor het. de uh, uh, gouden de stuiver gouden. Voor, uh, voor Klaas. Want uh, dat zou leuk zijn dat die wat gewonnen is. Die heeft. verstrooidheid van jou, hè? Ja, is dat wel gewoon dat je zelf ook naar huis gaat dat je dan denkt. Ik denk wel soms dat, dat Jan zijn hersenen gewoon uitzitten. en desondanks doorpraat. weet je dan is het kips de kips onder kop effect. van gewoon, als je die kop eraf haalt, dan drit hij nog niet even door. Daarom was dat adem in, adem uit, was wel heel goed voor jou. Ja, want mooi, dat, dat werkt wel. Ja, dat Ik zo. zie gewoon dat dat gewoon werkt. Ik kan nu allemaal hele nare opmerkingen over jouw uh, je, je, je, je, je, je, je hobby hebben, maar ik doe het gewoon niet. Uh, jij, wel, staat het, ja, goh, vader, jij staat boven, hè? Ja, grapvader. Jij staat hier zo boven, joh. Nee, maar dit is heel positief. Want, dat mijn dat dat dat dat hersenen uitstaan. Nee, dat zegt hij. Dat, Wat dat, zeg jij dan? Nee, ik zeg van nou, dat het af en toe een beetje druk is in je hoofd. Het is allemaal niet druk in mijn hoofd. <lacht> het is een totaal joh in mijn hoofd. Ja, dat heb ik echt mee mee serieus. Het is allemaal niet druk in mijn hoofd. Nee, toch? Totaal nee. testbeeld. Ja, maar waarschijnlijk omdat het er allemaal uitkomt. Dat ja, zou waarschijnlijk. Kunnen. Maar ja. in mijn hoofd gebeurt nee. vrijwel niets. Alweer, we hadden het over de tien geboden. <laughs> eh, welk gebod kan jij je maar niet aanhouden? Klaas! Je, het je weet het niet eens, Wat is dat nou weer voor Je weet het niet dan, eens, hè? Wat is dat nou weer voor een je vraag? Weer. wat? Nou voor een maar vraag? Nee, wat even een weder, waarom gaan jullie uh, uh, mij de, de maat nemen met de tien geboden? Nou, lijkt de maat nemen. We nou, we uh, proberen ons een beeld te vormen. En dat doen we aan de hand van zulke handige handvatten als de tien geboden. Nee, maar hout eens even. Dat zonde mag je ook de keer over de keer gaan. Oh, prima. Wat is je ernstigste zonde? Nee, ernstigste zonde. Ja. Nee, maar wat dit is, is dat? Het is toch jouw richtsnoer? Nee, jou, even ja, wachten. Ja, sorry. Wat is er nou voor een gevoeligheid, Klaas? Je werkt bij de evangelische omroep. Ja. Daar stellen wij vragen over, over God. Dan stellen wij vragen over, over, ja. over de tien geboden, ja. over de Bijbel. Nou ja, over de... Ik denk en dan dat zeg je, dan, wat is dat voor vraag? Nou. Wat wil je dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, wat wil je wel? Of hoe, hoe doe je het wel? Hoe doe je het wel? Ja, hoe ja, doe je het wel? Zijn... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, oh, je vindt het van het negatieve uitgaan? Ja. Nou ja, goed, kijk, mij lijkt de, de tien geboden lijkt er heel veel makkelijk. namelijk nou, dat je niet zo moorden en dat boek. Ja. Maar er is ook bijvoorbeeld eentje... Dat weet je, is, weet je, heb je die de zal... vrouw van je naast? Ik niet? Zal, nou, ik, dat ik, wordt ik, lastig. Ik, <laughs> ook <laughs> niet een beetje. Zodan... En ook niet een heel klein beetje, maar... En aangezien jij een ik, okay, bijzondere zal, knappe ik goos... Ik heb ja, ja, een, een groepie achter oh, beroep. Ik denk achter, dat ja, die meisjes echt. op de dag in Leiden ik opgestaan voor een kussen Ik zal je in principe delen... Wat, wat, ik, wat ik zeg maar probeer in de praktijk van mijn leven handen en voeten te geven. Nou, dat is een mooie tekst, hè? Ja, top. Um, heb je uh, naast lief als jezelf? Ja, ja, ja, ja. Dat is hem. En God boven alles? Boven alles? Ja, zo, heet, dat, zo gaat hij in, in zich heel veel. Je naast lief en God. Ja. Dat is één, oké, okay, dat is één. Ja. En, uh, maar gewoon het fenomeen, zeg maar, dat je... Uh, uh, het is een beetje van wat ga je niet... Wilt dat u geschied, doet het ook een ander niet. Ja. Um, dat zijn hele simpele principes, althans, uh, uh, ver, hoe zeg ik dat verwoord. Maar als je daarmee aan de, aan de slag gaat, zeg maar, het is echt te gek. Zeg maar, het is zeg maar de manier van hoe ga je. Dat is misschien wel wat ik nu bedoel. Zo van jij uh, stelt de vraag op een iets andere manier, dan dan denk ik van nou, ik ik zou anders doen. Ik zou dan proberen te kijken van wat wil die man wel. Hey, maar nou, hoe, ik zit uh, aan de uh, dark side, uh, Klaas. Uh, dat geloof ik uh, niet van. Er de van. Nee, heel, nee. Nee. Nee, nou, dan kom je nog <laughs> wel hoor. I am the devil. <laughs> nou, Met die glimhoog. Ja ja, ja, ja. Een hele kleine <laughs> rode devil. <laughs> hier. Hey, maar nee, maar serieus even. Hoe werkt dat dan precies? Want jij staat dan zorgens op en je gaat, weet ik veel, iets doen. Nou die dag, nee. En denk je dan tientallen keren nee. per dag bijna nee. van... Oh, ik deed bijna iets van ons. Nee, zeker niet, nee. Nee. Doe je wel eens iets fout wel? Ja. Oh, dat zeg ik nu iets negatiefs. Zie jij nee, hoe je daar zo... Nee, nee, dus vlast er rechtop, hè? Wat is... Hij vlast <laughs> erop dat jij iets fout vlast. doet. Oh ja, nee, maar... Uh, uh, uh, ik probeer dat echt wel eens te doen. Ik heb wel eens van die dagen dat ik denk van... Ik ga proberen om... Uh, maar ja, dat is een soort van... Een, proberen een positieve vibe van... Nou, probeer dan nou met de juiste ogen even om je heen te kijken. En, Behandel anders. Ja, dus, waar kan ik helpen? Uh, hoe gaat dat? Loopt die deur nou eens uit juist. met je, met je, nou, met je rugzak, is meer nou, dat nou. hij die dag niet vreemd gaat. Nee, nou, ja, nee dat is meer... Nou, of hij, hij, heeft, uh, juist, hij heeft zijn naast zo lief, zoals zichzelf. Nee, maar bijvoorbeeld, uh, je <laughs> nou. ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit... en je besluit om even te zitten even, en, en niet zeggen van, uh, gaat het goed? Maar van, hoe gaat het? En dan het echt willen weten. Kijk, nou, we komen ergens, Jan. Dat doe jij nou, nou nooit. Nee, ja, ik zeg met dit. Hey, wacht, kijk, dat nee, nou, doe jij het God. ook weer. Dit is helemaal niet bedoeld als uh, uh, uh, ja, de, de maatnemer. Mens van hoe dat voor mij weet. en dat vindt. Nee, precies. En dat dat dat vindt. Hij is onze basis daar, hier. dus. Ja. Ben je hier eigenlijk ook, omdat je denkt... van ah, ja, Ze vragen me de, dus, dan ga ik er maar heen. Dat je eigenlijk denkt, wat, wat, wat, wat, wat, wat bedoel ik hier eigenlijk? Nee, ik, ik is het wil, naast ja. de liefde wat je nu doet? Omdat ik wij natuurlijk voor lul ja. ja. zaten. Omdat die oude <laughs> zakken wassen niet van. Omdat hij dacht dat het, dat het een middagprogramma is. <coughs> is Klaas? Pure compassie is dit, ja. Zeggen. ja. ja. Nee, maar... uh, Hans Jansen, als je luistert. Leuk als je volgende week langs komt hoor trouwens. Nee, maar is dus, het s'nachts op twaalf uur. Jongens, ik, vind je, ik, ik, ik, ik mag... Ja, uh, uh, zeer regelmatig, uh, als ik onderweg naar huis rijd, uh, naar jullie luisteren. Oh, okay. En uh, meer dan, meer dan eens uh, is er ook een glimmer, dus ik ben uh, zeker wel een fan. Uh, maar wat je dus ook hoort hè, aan, aan Jan en, en mij is dat we uh, uh, ja, veel grof in de bek zijn. Uh, oh, uh, oh, niet ja. alleen schelden, maar ook vloeken. En uh, voel je je dan wel eens beledigd door ons? Mm, ik heb dat nog niet uh, dat gevoel gehad, nee. Nee, maar als wij bijvoorbeeld Jan zeggen, ze doen eens een vloek. Want ja. die doen het even niet. Nee, maar luister. is je... voor drie dubbeltjes. Ja. ja, nee. Nee, maar denk je dan, hè, moet dat nou? Nee, ja, de, kijk, ze komen bij mij niet zo hard binnen. Uh, oh. uh, en ja, kijk, in alle eerlijkheid, ik snap het niet zo goed soms. Want ik denk van, waarom, waarom, waarom, waarom vloek je, zeg maar? Ik bedoel, als een en waarom gebruik je jezus of godverdomme? Ik, dat, dat, ik snap het niet zo goed. Maar het is niet zo dat je met hem mee hebt, of zo, dat het nou per se... Dit, eigenlijk, en het heeft niet zoveel zin, zeg maar. Eigenlijk, dat dus klinkt heel dom, maar eigenlijk omdat het lekker in de bek ligt. Want uh, ja, nou, hij, de, ik geloof toch in niks, dus hij kan me ook niet nou, verdommen. Ja, maar Hoek, goed, a, ik je, vind het klas, niet zo heel intelligent ja, je, mee, dan. Nee, nee, nee dus waarom. Nee. Maar heb jij nooit van die momenten dat je denkt... ik huh, wil je iets roepen en dan denk je... Kut, ook niet, kut, ook niet. Dat je dan vastloopt en je wil ook een krachtjuim gebruiken. Dan heb je al drie dubbeltjes-katers. Ik ik, nee. Zoiets. Ik, uh, ik, ik denk dat ik uh, de, uh, het verschil is dat het niet zo in mijn... Uh, in mijn <laughs> <laughs> Oh nee. nee. dat mag dat, ik niet. Dat niet zo in mijn vocabulaire ligt, zeg maar. Dat, ik dat niet, uh, ben ik gewoon niet... Ja, dat, dus, uh, sommige woorden... Je bent ook wel kwaad. Nee, nee dat, dat zeg ik niet. Ik zeg Alle alleen, viooltjes nog aan toe, zeg! Luister, ik zeg alleen dat sommige dingen... Dat zit in je systeem en op het moment dat het dan gebeurt, daar denk ik niet over na, dan gebeurt het gewoon... Nou, bij mij zit hij niet zo in mijn systeem, dus dan... Wat zeg jij dan als je bijvoorbeeld uh, je ja, poot uh, tussen de deur uh, de, zit? Uh, ja, uh, je vinger niet. tussen de deur? Ja. Hé, hey, heb wat naar? Wat, wat, wat, wat... Heb, moet ja, je, ja, wat, je nou is, nog aan toe? Iets heel stoms doen of zo. Ja, zoveelste glas melk omstoot. <laughs> Tieren kinderen. <laughs> is echt... gaat weer een glas melk in je laptop. Dat, hoe gaat dat? Ja. Ja, ik wil dat weten. Klaas, ja. uh, het was gisteren zondag. Ga je nog uh, elke zondag naar de kerk? Bijna elke zondag, ja. Vanmorgen en, niet. En neem je dan iedereen mee van het gezin? Uh, dat wisselt, maar meestal wel. Oké, okay, maar uh, vinden de kinderen het leuk? Ja. Echt waar, joh. Ja. Hoe gaat het toe in een uh, baptistongemeente? Hey, iemand heeft een research. Ja, dat ja. acht minuten. Wij zit uh, twee minuten voor tijd. Nee, hey, maar serieus, ja, ik, ik, ik heb geen idee, dus ik, ik het ben is, van uh, katholieke huizen oorspronkelijk. Ja. Heel snel, hoe ziet dat eruit? Is het nou, een vrolijke toestand? Het is een, nee, het is een tamelijk vrolijke toestand. Het wordt, er wordt met gewone taal gesproken. Uh, er staat een beentje op het podium die... Uh, een beentje? Ja. En er al een lichtje in, maar. Oh, echt. Dan is Niet? één groot voordeel. Ja, wat dan gaat zo jij een, een soort inburger? Ja, maar dat helpt niet, want dan alsnog. Een is inburgeringscursus. Nou, ik zou je, je wat vertellen. Ik ga wel een keer naar de EO Jongerendag, want ik heb daar eens een keer naar zitten kijken. Verlekkerd. Wat zijn er een heerlijke meiden, zeg? Oh. Ja, nee, dat is toch zo? Nou ja, goed. We praten straks verder ja. met uh, Klaas van, van de EO. Oh. We gaan nu naar de EO. En de EO Jongerendag. Uh, en Jan Roos, ja. die gaat vergristelijken. Tot straks bij de Jan. Binnenkort. Oh, dat is hoopvol.